uur. met het NLW-journaal. Koning Willem-Alexander noemt het een deel van de Nederlandse beschaving... om vluchtelingen een thuis te geven. Als koning moet hij daar een rol in spelen, zei hij in een persgesprek... tijdens het staatsbezoek in Parijs. Willem-Alexander zei dat hij daar wil zijn waar mensen het nodig hebben. Bij de vluchtelingen, maar ook bij de Nederlanders die zich bedreigd voelen. De Deense oud-ombudsman en schrijfter Lisbeth Zornik Andersen... moet een boete betalen van zo'n 3000 euro... omdat ze vorig jaar een Syrische familie een lift gaf. Ze stond vandaag terecht voor mensensmokkel. In Denemarken is het verboden om mensen te vervoeren... die geen vaste verblijfplaats hebben. Een jongetje dat werd vermist in Finsterwolde in Groningen... is volgens omstanders teruggevonden in een vriezer in zijn huis. Het kind van virus gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht... De politie bevestigt niet dat de jongen in een vriezer zat, maar zegt wel dat zijn toestand zorgelijk is. In de gelekte documenten over IS-strijders staan ook de namen van drie aanslagplegers in Parijs. Volgens Duitse media zijn ze in 2013 en 2014 naar IS-gebied gereisd. In totaal zijn zo'n 22.000 registratieformulieren van de terreurbeweging IS in handen van Westerse media gekomen. De Britse toetsenist Keith Emerson is overleden. Hij was mede oprichter van de popbands Emerson, Lake en Palmer. Die zijn grootste scoorde met het nummer Lucky Man. Toen de band uit elkaar ging, richtte Emerson zich op het schrijven van veel muziek. Hij is 71 jaar geworden. Voetbal in de Eredivisie heeft de Graafschap in eigen huis met 3-0 gewonnen van Roda JC. Daarmee is de club uit Doetinchem voorlopig geen hekken sluiten meer. Het was voor het eerst in zes wedstrijden dat de Graafschap weer een overwinning boekte. Het weer nog, vanavond en vannacht opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af tot iets boven nul aan zee. En in het oosten van het land gaat het licht vriezen. Morgenochtend begint bewolkt, maar smiddag schijnt opnieuw de zon. Vooral zondag ook flink wat zon. En dan een graad of 10. Dit was het weer. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu, zie het. up. You are, you, are, you are, Boy, don't try to burn, I, I just, just, but you are, you are, Womanizer, woman, womanizer You're a womanizer, oh